kan elk moment weer worden vrijgegeven. Het stuk A15 was afgesloten, omdat het asfalt en de vangrail gerepareerd moesten worden. In Europa is geschokt gereageerd op berichten dat de Amerikaanse geheime dienst NSE... ook Europese diplomaten heeft afgeluisterd. Het Duitse weekblad der Spiegel zegt dat onder meer kantoren van de EU... in Brussel en Washington zijn afgetapt. Er zou ook zijn ingebroken in computers, waardoor de NSE documenten en e-mails kon lezen.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 De demonstranten eisen zijn aftreden. Later vandaag wordt op het plein een massademonstratie tegen Morsi gehouden. Er wordt gerekend op de komst van honderdduizenden Egyptenaren. De verwachting is dat deze demonstraties tot geweld zullen leiden. Het weer bewolken op sommige plaatsen motregen. Later gaat vanuit het zuidwesten de zon schijnen, maar in het oosten blijft een bui mogelijk. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik loop even met stevige pas een stuk de kade op en neer. Het is er drassig genoeg. De bodem is geheel bedekt met haarmos en sponsachtig veenmos. Kleine moerasviooltjes, half in het mos verscholen... hebben roodachtig, violette bloempjes met zwarte streepjes. Het fijne trilgras laat aan kronkelige steeltjes... zijn bloempakjes bungelen in de wind. Waar de toehoorders? Namens de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten... heet ik u van harte welkom op het Naardermeer. Mijn naam is Jack P. Thijssen, maar u kunt gewoon Jacobus zeggen. Heel in de verte zwemmen koetjes in de vaart. Maar die verdwijnen naarmate we dichterbij komen. Eventjes liggen. Hier hoor je meestal de eerste snorken. Nu niet praten. Jawel, daar is-ie al. Heel zacht. En een grote karrekiet zit luidkeels te zingen. Karrek, kiet, kiet, orr, orr, kiet. kwartet kinetiek. U hoorden ze net al. Eh, Vera van der Bi, Peter Grond en Adriaan Breunens op viool en Jur de Vries op cello. En wat is dat toch altijd prachtig. Live muziek. En dan zeker met dat, uh, dat nader meer op de achtergrond. De rietkraag. In de verte zie ik de, de boot met Janine daarop. Dit keer uh, uh, vertrekken. Uh, een visdiefje vliegt over en dan deze live muziek. Prachtig. Uh, uh, Jur op cello, jullie uh, spelen muziek geïnspireerd door de natuur, toch vogels? Ja, dit zijn uh, speciaal stukken geschreven voor vogels. Of om ook om te improviseren met vogels. Jullie hoorden zo net ook een klein stukje dat wij wat minder spelen. Uh, en dat we gewoon de ruimte ook laten voor de vogels. Waarbij we dan zelf ook wat vogels imiteren. Maar, uh, en welke ja. vogels horen we langskomen? Uh, nou, dit was vooral een stuk over Merels. Dus dit hele stuk is geïnspireerd op Merels. Uh, ik, heb het, uh, ik heb het geschreven. En uh, ja, eigenlijk gewoon de Merel, wat Die zingt, opgeschreven. En uh, daar een heel stuk over gemaakt. Ja, uh, ja het klonk maar lastig. Ja, je zegt, ja, wat die zingt, opgeschreven. Hoe doe je dat? Ja, de rest zit ook te lachen. Want, ja, je probeert je het dan. dan je probeert het zo goed mogelijk uh, gewoon te luisteren. Van nou ja, wat, wat voor noten kan ik hiervan maken? Nou, meestal uh, is er wel iets van te maken. Maar goed, toen we het op het vroege vogelconcert speelden. en we vroegen het aan een kennen, had hij de wereld er niet uitgehaald. Dus ja. het oh. is best moeilijk, inderdaad. Ja, je refereert aan het vroege vogelconcert. Dat hebben jullie pas geleden gespeeld. in het uh, Nationaal Park de Hoge Veluwe. Uh, uh, heel veel. Dus jullie hebben ervaring met spelen. M, niet alleen over de natuur, maar met de natuur. Jazeker, we hebben ja, in mei inderdaad voor de tweede keer dat Vroege Vogelconcert uh, gespeeld. En, ja, daar, uh, dus we hebben heel veel stukken daarvoor ook gewoon zelf geschreven om, uh, om met die vogels uh, te kunnen, kunnen spelen, inderdaad. Dus, uh... Jullie gaan nu direct weer een stukje spelen, toch? Is dat zo? Wat? Oh, is dat zo? Uh, wat is dat zo? Ja, ik kijk even naar die. Nee, nu niet. Oh, nee, ben je gek. Nee. Oh, nou, ik vond dat zo mooi. Oh, we gaan naar de boot. Nou, Janine, nou, we gaan naar jou. Ik dacht, lekker muziek. Nou, we gaan naar Janine. Ja, hier de anticlimax op de boot. Dankjewel, Menno. <laughs> nou, zeker geen anticlimax. Want uh, Joris van Alven, de duiker die net een beetje te ver weg was van de boot... is weer gelukkig boven water gekomen. Letterlijk. Ja. En figuurlijk. Joris, heb je al wat spannends gezien? Nou, ik moet zeggen, we hadden denk ik met de boot nogal wat uh, uh, van de bodem opdoen waaien. Want het was een beetje troebel en een beetje bruin. Maar ik zag wel, uh, ik zag mooie en fonteinkruid. Dus er zijn veel mooie waterplanten. Alleen ik denk dat waar we er zo heen gaan, dat ik het nog een keer probeer. En dat ik dan misschien iets meer kan zien. Oh, we gaan nu naar een ander stukje meer. En daar ga je een tweede poging wagen. Ja. Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd. We kijken vanochtend vanuit meerdere disciplines naar het meer, Van de allerkleinste algen, waar we het net al over hadden, tot de vissen, eh, wieren dus, waterplanten. En nu naar eh, ja, iets eigenlijk wat daar een beetje tussenin zit, dan qua grootte. De waterinsecten. Bram Koesse van Insectenclub IJs zit hier naast mij. En die is al, nou zo te zien, al behoorlijk met zijn schep in de weer geweest. Want ik heb hier een teiltje voor je, er zit gewoon een kreeft in. Uh, ja, dat was anticiperen, want uh, we zitten eigenlijk in een beetje in de, de zomerdip. Voor, want waterbeestjes, die, uh, wij mensen hebben vaak een winterdip, maar waterbeestjes hebben een beetje een zomerdip. Oh. Uh, in de zin dat uh, heel veel insecten dan verpoppen. Dus, dus als je ze nu gaat kijken, dan zie je dat heel veel, zijn of een klein larfje of ze zitten in de grond. Dus als ik deze even weghaal, die, dit is een kreeft inderdaad, die heb ik even meegenomen, maar... Maar die heb je zelf meegenomen, wat ja, bedoel je? Even, ja, precies. Ik moest even wat laten zien. Want als maar die je, heb je van thuis meegenomen? Wat bedoel je, Bram? Ja, die komt van... Uh, heb ik uh, heb even... Uh, ja, heb hem even oh, laten zien. Dus oh, het is een beetje vals spelen. Het is heel erg vals spelen. Er dit is wat ik in 10 minuten bij elkaar heb geschept bij de stijger. Is, dat is natuurlijk een beetje een troeve radio-item. Ja, oké. Okay. En de dolfijn, die dolfijn die je hier in het bassin hebt liggen, hier op de boot... Heb je, die heb je ook niet hier in het meer uh, gevonden? Uh, daar weet ik nog niks van, nee. Nee, maar nee. vertel even. Dus die kreeft, die zit hier normaal, neem ik gesproken, dan zou hier kunnen zitten. Maar die heb je nu even ja, meegenomen. Ja, ik, ik heb deze even meegenomen. Dit is één soort. En die heb ik even... Dit zijn eigenlijk de, de laatste ontwikkelingen in het Naardenmeer natuurlijk. Dat staat ook niet stil. Dus je hebt sinds kort, heb je daar uh, de, de Amerikaanse rivierkreeften, Maar dat... Is niet, daar zijn er ook verschillende types van. Dus ik heb even twee meegenomen om te laten zien dat je... Een, dat een, een soort bruin-grijs heb je paar, mee. Ja, hij ah, is ongeveer net zo groot als je hand. En een echt rode, zie ik ja. nu. En deze is, uh, doet het behoorlijk goed, in uh, die, die rode in het uh, de, Naardenmeer. De, de maar dat en, is een nieuweling? Nieuweling, betrekkelijk nieuw. Dus de laatste tien jaar uh, is hij hier, uh, hier gekomen. En hoe is hij hier dan terechtgekomen? Uh, via de handel, dus ofwel aquariumhandel. Deze doet het goed, zowel in aquariumhandel als om op te eten. Dus het zijn twee handelstromen. Terwijl... Ja, hij ziet er ook uit zoals je ze wel eens ziet inderdaad in een ja. bij uh, Ja, of... natuurlijk. Ja, in de bak... de ja, dus echt Ze zijn dus allemaal goed eetbaar. Dus dat, uh... Maar die is hij dus blijkbaar gewoon een keer door iemand losgelaten... en uh, die is zich gaan voortplanten. Ja, nogal uh, heftig. Ja, zeker. Het zijn uh, hoge aantallen die, uh, die je kunt vinden. Ja. Ja. Nou, dit zijn de, de exemplaren die je zelf hebt meegenomen. Maar je hebt ook nog wel echt iets uit het meer gevist. Ja, nou, wat, een wit teiltje dus heb je voor het opvalt, je. Wat zit daar het, nog in? Dat, dat is een beetje raar om te zien. Wat is dus opvalt is dat er bijna nu geen waterkevers in zitten. Dat zou je normaal wel verwachten. Maar wat ik hier wel heb, is een waterwans. Een sigaren. Een waterwans? Ja. Hoornschaaltjes van die Hier. Ja, dat is... En ik had nog een diepslakje, maar die, heb, die is even ja. kwijt. Die is alweer verdwenen. Nou, Joris van Alve gaat zo meteen nog een duik nemen, dus wie weet dat we dan nog spannende dingen tegenkomen. We gaan het allemaal zien en horen. Koers houdende op den Bussemer Watertoren bereik ik nu de ingang van een kronkelend kanaal. Daar liggen reusachtige riethopen op verscheping te wachten. En als ik daar nu bovenop klauter en mij een beetje koest houd, kan ik prachtig de hele broedplaats van de lepelaars overzien. Wat een mooie vogels. Eén staat er bovenop zijn nest, een halve meter hoog en wel een meter in doorsnee. Hij staat met een kop in de wind, de oranje borst vooruit en zijn grote, spierwitte kuif wappert met de vlag. Zijn spierwitte kuif wappert met de vlagen. De lepelaar. Ik zit hier uh, op de muggenbult met uh, Nico de Haan. Nico, ja, Goedemorgen. goedemorgen. Uh, jij mocht natuurlijk van, uh, vandaag ook niet ontbreken. Uh, ja. Maar de lepelaar ontbreekt wel. Want ja. in, uh, in de tijd van uh, Jack P. Thijssen... hij beschrijft het zo prachtig... Uh, verwoord door, uh, door uh, Flip van Duin... Um, zag hij veel, veel lepelaars en daar genoot hij ook van. Dat was natuurlijk een van de hoogtepunten toen van het Naardenmeer. En nu is die weg. Ja, we zijn, we zijn allemaal opgegroeid met uh, Naardenmeer en lepelaars. Dat was gewoon één. Hè. Je had nog wat lepelaars in het Zwanenwater... en wat lepelaars op Tessel, maar het dat was gewoon lepelhaars lepelaar het symbool. Maar er schijnt op een dag een keer een vos doorheen zijn gewandeld... en die heeft die kolonie zo ontregeld dat ze allemaal te vlucht zijn geslagen. Dat wil het verhaal. En dat leek erger dan het was... Want die lepelaars, die fourrageerden eigenlijk al voor een heel groot deel natuurlijk buiten het meer. Hier konden ze broeden, maar ze gingen al heel veel naar de nieuwe Oost van de Plassen. Dat gebied kenden ze al. En ze zijn min of meer op de vlucht geslagen. En in de Oost van de Plassen was veel meer ruimte. Er waren ook volop vossen. Ja, Die vossen hadden heel veel van die grauwe ganzen en die, die, die, die vette jonge, grauwe ganzen en veel lekkere, jonge, knokkelige lepelaars. Ja. Dus ze hebben daar uh, zeg maar een nieuwe kolonie. Maar is dat Stichting. een aannemelijk verhaal dat één, één vos die lepelaars slaan? Er waren niet zoveel uh, lepelaars meer. Die kolonie was steeds verder teruggelopen. We hadden nog in heel Nederland in die periode maar 150 paar lepelaars. Er was op het randje van uitsterven. Dat was niet zoveel. Ja. En dat is toen een keer ik, ik, ik neem aan dat Jacques P. Thijssen de, de bedoeling had om he, naar de meer eerste natuurmonument. Ja. Uh, uh, aan, te, aan te schaffen en in te richten... dat in ieder geval die lepelaars daar zouden blijven zitten. En dan juist hier uh, Ja, maar klopt. ze hem. Maar ja, de lepelaar maakt de dienst uit. Hè? Ja. Niet de mens, dat is het verschil. Nee? En die lepelaars die hebben op een gegeven moment ontdekt... dat die Oost-Van de Plassen veel meer ruimte was. Ook wat dichter bij voedselgronden. Uh, ze voeren zeer daar overigens ook in Noord-Holland. Ze kunnen zo'n 40 kilometer vliegen. Dus op de een of andere manier... Uh, ja, hebben ze gewoon het na de meer uh, steeds daarna links okay. laten liggen. En het goede nieuws is wel dat we nu meer dan duizend lepelaars in Nederland hebben. Ja. Lepelaars van de Rode Lijstaf. Dat is een geweldig succes. Ja, ja. Het is, uh... Ik zag ze pas alleen nog in Zeeland. Ja, je komt ja. ze bijna overal tegen. Het is uh, een, een, een, een prachtige tropische verschijning. Maar, en, maar, maar kan uh, Grades ja. de, de beheerder hier van naar de meer nog iets aan doen om die lepelaar terug te lokken? Of, uh... oh, er wordt hier ontzettend veel gedaan, hè, naar de meer. En, en de purperreigers kun je ook blij mee zijn. Ja. Hè? Want, ja. Ik bedoel, uh, ja, die, die keverdijkse polder is moerassig gemaakt, is ondiep gemaakt. Dus er zijn nieuwe voedselgronden gecreëerd. Waardoor het met purpenrijger uitstekend ja. gaat. Want toch? hoeveel? Ja, ik heb het hier even staan. Om, uh, hoeveel, hoeveel broedparen purpen nou, Ongeveer zijn? 60, heb ik begrepen, 60, zo ja. de afgelopen jaren, vrij stabiel. Ze kunnen, ik ben zelf vroeger voor natuurmonumenten beheerder geweest in Nieuwkoop. Dus dat ook een purperen kolonie. Het ene jaar had je de 20, het jaar erop had je de 40. Dat kan heel erg schommelen. De laatste jaren is het wat beter gegaan. Er waren ook heel weinig bepaalde uh, periode. Maar nu zijn er ook weer zo'n 700 paal, uh, purpenreigers. Dus uh, ja. wat dat betreft uh, hebben we ook wel... We zijn veel kwijtgeraakt, maar ook heel ja. veel teruggekregen. Ja, ja prachtig dat met sommige vogels... Ja, waarmee vroeger zo zo slecht, ik zeggen, die je ja. eigenlijk nooit zag. Nee. Die je nu over... Eh, Vanmorgen zag ik ook wel een paar Ojevaars zitten. Ja, ja. Ojevaars is, is natuurlijk echt een succes. 30 jaar geleden was je, je dolblijst, je er eentje zag. Ja, en, ze, ze waren uitgesteld. En dat is toch wel de verdienste ook van vogelbescherming. Zijn hebben, hebben vogelbescherming heeft toch een aantal ...vogels zeg maar, voor de afgrond weggehaald. Hè? De ooievaar, de, de, de, de kerkuil, uh, de, de ijsvogel. hele serie waar heel specifiek ja. maatregelen... ...samen natuurlijk met de landschappen. Ja, en, en met name ook die nieuwe ontwikkeling van die moerasgebieden. Ja. Dat heeft natuurlijk veel voordeel gebracht. Het uh, is een prachtig gebied. Er zijn ja. meerdere vogelkijkhutten hier. Uh, 75 soorten komen hiervoor. Ja. Dus vogelbescherming en, en andere vogelhutten likken hun vingers hierbij af. Ja, het het is ook, uh, Er zijn ook steeds meer voorzieningen gemaakt, zodat je die vogels ook kunt zien. Hè? Vroeger kon je alleen maar varen op het Nademeer. En de Aalscholverhutten is al heel lang. Natuurlijk was daar een van de eerste mee. Complimenten. Maar daarna zijn er nog een aantal andere hutten rondom het Nademeer gemaakt. En omdat er een aantal plasdras zijn gemaakt, kun je vanaf de randen van het Nademeer in die Keverdijk Polder en heel veel cement kun je prachtig vogels kijken. Ja, ja, en dan kom je ook als je de moeite neemt en je gaat 's avonds later op pad, kun je het kleinste waterroen horen. Nou, dat is voor vogelaars echt <laughs> een intieme geluk. Ja. Ja. <gul> maar ook kun je daar purper rechts zien. Ja. Die trein natuurlijk af en toe. Die ja, goed, dat moet je maar van lief nemen, die krijg je niet meer weg. Hebben er vogels nee. geen last van? Nee, wat hier zit is eraan gewend. Hè? En het, is natuurlijk, uh, het komt langs, het maakt lawaai, maar het bedreigt je niet direct. Maar ik ben wel blij dat u bij de Oost van de Plassen dat ons geluk is om die trein daar omheen te leggen. Hè? Want ja. dan wilde ze ook dwars erheen leggen. Um, uh, acht jaar geleden is hier in de buurt een, een hoogspanningsmast, een visarennest ja. geplaatst. Ja. Ja. Wat heeft dat opgeleverd? Nou, tot nu toe niets. Maar uh, de visarenden komen hier uh, altijd in voor- en najaar uh, wel pleisteren. Maar ja, de, de Nederlandse wateren zijn nog niet goedgekeurd door de bond van visarenden. Zo moet je het zien. Uh, de zeearend heeft ja. zich veel eerder gevestigd. De visarend heeft één keer een broedpoging gedaan bij, bij de Oostvaarderplassen. Een beetje nestelen, veel meer is er niet van terechtgekomen. Dus ik verwacht dat zeg maar, tussen nu en vijf of tien jaar... Gaat die visarend vissenarend, hier ook zeker ja. in de regio nestelen. En als er dan een keer een paar nesten zijn. Ja, dan gaat het beter, want we hebben nu ook al vier per zeearend. Dus wat dat betreft uh, ben ik optimistisch. Is, over is dat toekomst. de regel dat de zeearenden een beetje de pioniers zijn voor de visarenden? Nou, we. hadden gedacht andersom, maar we weten er ook lang niet alles van, dat blijkt me nee. weer. Want er waren er veel meer visarenden die hier doortrekken, honderden. Dan denk ik, nou, er zal er wel eentje zo moedig zijn om hier te blijven? Nog nee niet. hoor. Nee. En De zeearend is een beetje ja, beurt maar... gegaan, maar dat vinden we niet erg. Jij gaat het nog meemaken, Nico, met die ja, visarenden. Ik mag het hopen, Nico. Dan, dankjewel. Ja. Wij gaan weer naar kinetiek. Nu gaan ze wel weer spelen. Ik kijk even naar welke vogel wat zeggen we nu? Tjiftjof en de Wielenwaal. Tjiftjof en de Wielenwaal, kinetiek. Met de tjiftjaf tjif en de... De wielenwaal. Um, ja, terwijl ik naar kinetiek luister, zie ik hier voor mij in het naar de meer, een meter of honderd van me vandaan... twee mannen met, in hele korte broekjes. Het lijken bijna een beetje jaren zeventig voetbalbroekjes. En dat zijn Gradas en Rob. En die zitten in een doorzichtige kano. Maar het wonderlijke dus je ziet twee halfnaakte mannen op het water drijven. In, ja, in niks. In een bootje dat je niet ziet. Uh, daar gaan we straks over horen, maar het is alvast een teaser, dan weet u wat u krijgt. We hebben al een tijdje niks meer gehoord van Jeanette Paramoor en uh, botanicus Boudewijn Odeen. Een uur geleden uh, hoorden we ze nog en liepen ze in het moerassige Trilveengebied, hier net onder het spoor. Uh, Jeanette, tot, tot de knieën weggezakt of ben je daar nog met Boudewijn? Nou nee, verder dan mijn knieën hoor, want het water is echt mijn laarzen ingelopen... En dat was ook een hachelijke onderneming hoor, moet ik zeggen. Want we moesten natuurlijk weer terug hè, door die sloot met dat riet en zo. En ja, dat was toch een beetje weggezakt. Dus uh, bij Boudewin ging het nog goed, bij mij wat minder. Maar goed, uh, je bent verslaggever bij Vroege Vogels, dus je gaat gewoon door. En ja, we staan hier nu uh, in de weilanden hè, waar stadszicht op uitkijkt. Uh, eigenlijk niet eens zo heel erg ver van jullie. En ik dacht van, nou lekker hè. weilanden, eindelijk droog. Maar nou, hier, ook hier dus nat... En dat, ja, maar goed, dat hoort natuurlijk ook heel erg uh, bij het Naar de Meer. Hè? Boudewijn, je hebt een tijdje lopen zoeken hier. Heb je nog wat leuks gevonden? Ja, nou in ieder geval twee rode lijstsoorten. Dus dat, uh, dat is mooi. Laat eens, uh, laat eens wat zien, want je staat hier ja. met een bloemetje in je handen. Ja, en, um, ik heb uh, kleverige ooggetroost gevonden. Dat is geen rode lijstsoort. En stijve ooggetroost, die lijkt er een beetje op. Ja. En um, heeft witte bloemetjes. De kleverige heeft gele. En um, die, die stijve is wel een rode lijstsoort. Mm -hmm. En wat hier ook staat, is de ronde zonnedauw. Dus uh, nou ja, wat ze hier gedaan hebben, dat levert meteen al twee rode lijstsoorten op. Ja, en die kleverige, die heb je hier in je hand. Hè? Ja. Dat is een geel bloemetje. En, ja. dat, en dat, dat, dat plakt dus. Ja, dat is een plakt. is een, een eenjarige soort, die uh, nou ja, uh, soms wel 30 centimeter hoog kan worden. En er zijn die paar prachtige gele veldjes, uh, maakt ja. hij hier. En hij is, uh, hij is inderdaad, als je dat voelt, is, uh, echt een plakkerig, uh, plakkerig plantje. En dat is hooggetroost, oh, uh, dat kun je gebruiken bijvoorbeeld? Is dat nee, hè, ooggetroost kun je niet per se gebruiken. Uh, ja, mooi om naar te kijken. Ja, mooi enorm. om naar te kijken en het is troostend genoeg, ja. wat mij betreft. Uh, wat wel, het is wel, ik vind het wel een verrassende soort hier, want uh, het is een soort die uh, vooral uh, langs de, de kustzone op allerlei plekjes opduikt. En uh, hij is een beetje uit het zuiden gekomen en dat hij hier nu opduikt, dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel bijzonder. Ja, nou het is sowieso natuurlijk een bijzondere plek, hè? want uh, er staan heel veel bloemen, veel grassen ook natuurlijk. Maar een paar jaar geleden was het nog gewoon Boerenweiland. Ja, nee, je ziet dus wat, wat een enorme potentie dit heeft. Als je, als je die bovenlaag weghaalt, dan moet ook de staat gewoon in de bodem hebben gezeten van allerlei soorten. Die hier meteen dan uh, van profiteren. En er komt dus wat aanwaaien, want die ooggetroost, uh, die zat hier vast niet in de grond. Een paar jaar geleden is dit afgegraven uh, hè, voor een deel. Dat kun je ook duidelijk zien, wat komen allemaal uh, ja, nieuwe soorten. Op, uh, maar honderd jaar geleden in de, in de tijd van uh, Thijssen zag het hier nog heel anders uit, hè, denk ik qua plantjes. Ja, ja, ja de, de, de buitenrand van het Naardenmeer, dat waren toen allemaal nou ja, extensieve graslanden waar de, waar de koeien uh, en zo rondliepen. Ja, en daar hebben we natuurlijk, ja, daar groeiden misschien wel acht soorten orchideeën, waaronder nu inmiddels heel zeldzame soorten. Dus dat was wel heel erg bijzonder. Maar wij hebben er vier gevonden, er staan er wel wat meer natuurlijk, maar dat was toen echt heel gewoon. Ja, dat was toen echt heel gewoon. En, uh, dan, dan, ja, en dan de meest bijzondere plekjes, nou, ja, die hebben we natuurlijk straks gezien... Mm -hmm. dat zijn dan de hooilandjes um, uh, aan, de, aan, meer aan de rand van het, van het meer... waar de koeien niet eens kunnen komen. Dus, uh, waar de moerasviooltjes stonden. Waar de moerasviooltjes stonden van Thijs. Uh, ja, en het... Die hebben we ook niet gezien, hè? Nee, moerasviooltjes heb ik, heb ik niet gevonden. Maar ja. we hebben wel heel veel uh, van het uh, haarmos en veenmos gezien... Ja, en dan ja. had het over trilgras. We, ja. Zijn we dat nog tegen? Nee, trilgras is, uh, voor zover ik weet, weg uit het Nadermeergebied. Het uh, zou wel weer terug kunnen komen hoor. Want de, nou, met name zeg maar, de plekjes die hier nu gecreëerd zijn, als dat goed wordt beheerd. En ik ga ervan uit dat natuurmonumenten dat uh, fantastisch gaan doen, dan is dat, zijn dat wel weer ook plekken waar zo'n soort zou kunnen terugkeren. Oké, okay, nou het is een hele spannende plek dus, hè, voor biologen hier. Ja, ja nee, nee dit, dit soort plekken. Die, die, die, ja, die zijn ook heel interessant om, om, om langs te gaan. Omdat nou ja, buiten de soorten die je misschien verwacht... als je zo'n stuk openmaakt, ja. er ook echt verrassingen opduiken. duiken. Nou, we hadden natuurlijk die uh, groen knolorgis verwacht. Die hebben we nog niet gevonden, hè? Nee, nee. Dat is ja. een beetje jammer, want uh, daar zou jij wel heel blij mee geweest zijn. Ik zou er echt heel erg blij mee zijn <laughs> geweest, ja. Zullen we nog één ja. keer proberen? Nou, lijkt me leuk. Ah, Oké, okay. ja. we gaan lopen. Jeanette en Boudewijn lopen we weer verder. Um, en Janine is inmiddels met de boot uit zicht verdwenen... op weg naar de Aanscholverkolonieën. Janine? Ja, ik heb een beetje het gevoel alsof ik in uh, ja, Jurassic Park beland ben. Want we zijn met de boot inderdaad het meer overgevaren... door allerlei sloten en vaarten heen. En toen heb ik een soort van... Tocht gemaakt, want we zijn uh, zeg maar van de boot afgegaan en toen en door een soort sluis kan ik het wel noemen, op uh, houtsnippers gelopen. En uh, aan weerszijden staan dan hele grote schuttingen van riet. Het is ook overdekt, het is met een groen net. En dan door die lange, lange sluis loop je dan uiteindelijk naar het uitkijkpunt waar je die aalscholkolonie kan zien zitten. En daar ben ik nu dus aanbeland en ik fluister ook een beetje omdat het gewoon zoiets. ...spannend heeft en ik heb dus vanuit hier echt een fantastisch uitzicht op die kolonie. En ik sta hier met Bertus van het Brink, niet alleen de man van het natuurmonument... ...die vanochtend onze ark bestuurt, maar hij weet ook heel veel van die aanschoffers. En ze zitten hier allemaal in de bomen en het geluid dat ik hoor... ...is niet, niet van de volwassenen zo te horen, Bertus. Je hoort even niks nu, maar um, inderdaad als je dus uh, wat geluid hoort... ...dat zijn de jongen die om voedsel bedelen. Ah. Als de ouders terugkomen, dan willen ze natuurlijk eten. Maar het is nu even stil. Ja, je hoort en het broedseizoen is. zit er ook een bijna op hoor. Dus het, uh... Terwijl het toch best laat was dit jaar? Ja, ze zijn wel wat later begonnen. Omdat we natuurlijk een koud voorjaar hebben oh. gehad. Mm -hmm. Maar meestal zitten ze in februari hier al. Uh, dus zeg maar de mannetjes bovenop uh, een nest te zoeken. Een nest te maken. En uiteindelijk, als er een vrouwtje bij komt, dan blijft er één op het nest. Want tussendoor moeten ze hun nest nog knappen. Oh, er vliegt een nu... ja. eentje. Ja. Rakelings langs ons heen het is een naar een nest hier vlakbij. Dus ik zit nu echt op nou, nog geen 10 meter afstand van een aalschof. En ze zijn ook zo groot. Dus het is echt heel indrukwekkend. Maar dit is nog een jong. Dit is nog een jong van dit jaar ook. Maar die jongens zijn nu ook al heel groot. Ja. En uh, ja, nog een week of twee, dan is de kolonie weer weg tot uh, volgend voorjaar. En dan en komt het weer. Hoe groot is deze kolonie? Deze kolonie is ruim duizend uh, nesten. Duizend? Ja, ruim duizend. Maar we hebben vijfduizend nesten gehad. Zo'n 20, 25 jaar geleden hebben we hier uh, zo'n vijfduizend nesten gezeten. En we hebben er nu nog zo'n duizend zeventig over. Hoe komt het dat het zoveel minder is geworden? Waarschijnlijk is het ook zo dat die dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, um, de, de vogels die moeten helemaal over het Markermeer naar het IJsselmeer om te dat doen ze natuurlijk... Om vis te vangen bedoel je? Om vis te vangen, ja. ja. En dat doen ze met uh, grote groepen tegelijk. En die afstand is denk ik een beetje te groot aan het worden tussen de kolonie hier en uh, helemaal over die dijk naar het uh, IJsselmeer. Maar even een onhozelle vraag, ja. is, ze vangen geen vis in het Nadenmeer. Er zit wel vis in het Nadenmeer, maar hier vissen ze niet. Dus je, je ziet wel eens een individuele vogel solitair beest, maar in grote groepen uh, vissen, dat, so, dat sociaal vissen, dat doen ze hoofdzakelijk, waar veel vis zit, op het Markermeer en hier heb je veel waterplanten natuurlijk en het zijn oogjagers. Dus het is niet zo geschikt om te vissen voor aalscholvers Nee, hier. niet in grote groepen, nee. Dus en nu is die afstand, afstand te ja. groot geworden. En wat blijkt dan, bij die um, bij die dijk, daar zijn eilanden opgespoten uh, als compensatie denk ik en daar broeden dus de meeste aalscholvers die hier vertrokken zijn. Ja. ja. En je zei het ook al, ze gaan zo meteen, ze zitten hier nog een week of twee. Dan zijn de jongen blijkbaar genoeg ja. opgevet. Want dat jongen die hier voor mijn neus zit, nou ja. het ziet er al uit. Het is geen puber meer, het is bijna nee, nee. volwassenen. Ja. Hij is nu een beetje zo in zijn vacht, aan het... Uh, ja, veren en het uh, opknappen, uh, een beetje vet maken ja. natuurlijk. Nou is het zo, een aalscholver die heeft ook een vet klier. En die maakt ook z'n veren natuurlijk wel vettig. Bij een eens zie je met de regen... Moet even een beetje, we lopen even een beetje terug richting de boot, boterbetters, dus, want het geluid wordt een beetje minder begrepen. Okay. Dus we wandelen langzaamaan aan uh, die, die, die kant op. Richting kijk, de boot. Je, Denk je dat uiteindelijk die aalscholverkolonie helemaal gaat verdwijnen? Nee, nee, nee, nee. Dit zijn echt wel al jarenlang al trouwe gasten die iedere keer terugkomen. Ja. Het zijn overwinteraars rond het Middellandse Zeegebied. Ja. En dan uh, vanaf februari komen de eerste alweer op de nesten. En in juli is het een beetje afgelopen, dan zit het seizoen er weer op tot volgend jaar. En dan, uh, en dan, zien, we ze, en dan zien we ze volgend jaar weer? Ja, dan zien we ze volgende, ja, volgend jaar zeker weer. Ja. Ja, wij gaan terug naar de boot, want uh, Joris van Alven is onderweg ergens uit de boot geplonst. En we hebben gezegd, joh, we zien je zo weer. Dus uh, laten we maar snel weer terugvaren ja, ja. naar Joris. Ja, ik ga hem even opzoeken. Ja, en dan uh, zijn wij nu weer terug bij de... De presentatietafel hier op de Muggenbult. En hier is inmiddels uh, naast de presentatietafel en tussen, de, uh, tussen het publiek hier zit hier een man of 100, 150 op die Muggenbult. Uh, gaat het allemaal nog? Ja, het worden er steeds meer. Een man of 2, drie U hoort ze allemaal. Um, heeft Florian Wolf, uh, singer-songwriter, een installatie opgebouwd? Florian, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat, uh, wat staat hier? Wat staat hier? D dit, uh, dit heet uh, The Green Machine. Dit is een, uh, een fietsinstallatie uh, die ik uh, doorgaans op, uh, meeneem naar optredens, uh, waarbij ik mijn publiek uitnodig om voor mij energie op te wekken. Het is eigenlijk een soort van uh, lichtfiets, als je het zo ziet, gebaseerd ja. op een steekwagentje, dus heel handig mee te nemen. En uh, ja, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat erop zitten, je gaat fietsen en je werkt energie op genoeg om... Uh, voor ja, jouw gitaar. en Voor mijn apparatuur ja. die ik hier voor me heb. Ja, ja, ja. Dus we zoeken een, een fietser. Eigenlijk wel, ja. Ja, nou, de, de tour is net begonnen. Ik geroepen in het publiek. Uh, is er een... Uh, ik zie is al een er, handje. Er is een handje. Ja, is er iemand? Ja, die, die was de eerste. Hebben... Ja, ietsje hoger. Ja, mevrouw... Ik doe nog een paar liedjes hoor, dus ze kunnen ook uh, om de beurt zijn. Nou, zeg maar. u, was de, u was de eerste. Kom maar. Komt u maar. Heeft u fietsbenen? Beetje. Misschien nou, ga lekker zitten. Het is, ja, het is heel eenvoudig. Het is gewoon een soort van... Uh, hij moet niet achterover rollen, zie ik nou trouwens. Hij staat een beetje op een hellingetje, maar... Zet <laughs> je, je voeten er eens op. Nou ja, als je nu gewoon heel relaxed op z'n zondags ontspannen gaat fietsen... dan moet het wel ja, goed komen. fietsen, er gaan een snoertje, er zit een grote... Top, dankjewel. stekkers. Nou ja, dat gaat allemaal naar de gitaar van Florian. Ja. En uh, Florian, uh, wat ga je spelen? Uh, ik begin met een liedje dat heet uh, Taste the Sun. Om uh, toch de zon een beetje op te wekken, zeg maar. Florian Wolf, Taste the Sun. <middels> Every thought is another A chance to change the world And still I leave all these chances undiscovered Because I'm locked in winter's cage Waiting for spring to set me free If only I could keep myself from getting so tangled up in me. So come on, sing, come on, dance. You've got the sunlight in your hands. And come on, do, and come on, dance. Just turn your head and taste the sun Worth taking, and still I live this suffocated life. I wish I had the guts for once to live by what I really feel inside. So come on and sing, come on down. Got the sunlight in your hands and come on do and come undone just turn your head and taste the sun the sun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 Dank je wel. Ja, kijk, niet alle singer-songwriters komen bij Giel terecht. Heel af en toe komt er ook een geniale singer-songwriter... bij je. writer bij aanwaaien. Florian Wolf, uh, Thees de San van zijn cd The Nature of Things. In de lucht gehouden door een vroege vogelaar. Dank je wel. Hier liggen de medenesten vlak op het water. Op samengebrachte dode stengels van lis, dodde en riet. Kleine eilandjes die met het water op en neer gaan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 vlakbij het beruchte spookgat. Ja, vlakbij het beruchte spookgat, zei uh, Jack P. Thijs in uh, 1912. Ruim 100 jaar later zit ik hier met Grades Lemmen... en Benno zei het net al, uh, half ontkleed in een hele bijzondere kano. Een glazen kano. Helemaal doorzichtig. Dit is uh, de medentrip uh, van de boot uh, Grades, maar Als wij hier met z'n tweeën in zitten, hebben we niet heel veel uh, boord meer over. Dus als je hier een... Uh, kampeertrip mee zou maken. Dan moet je niet al te veel bagage meenemen, denk ik. Nee, ik ben blij dat ik met een ervaren zeeman erin zit. Een ervaren kanovaarder. Want we hebben maar weinig uh, ja, krediet, zeg maar, als ik naar dat randje kijk. Maar het, het is wel een hele spectaculaire boot. Want hij is dus echt helemaal rondom doorzichtig. liggen hier vlakbij het riet, tussen de gele plompen. Je ziet gewoon de bodem, je ziet de planten van onder. Het is echt een geweldige boot. Ja, en dat is ook precies de bedoeling. Want we zijn al jaren op zoek naar een manier... om mensen de onderwaterwereld van het Naardenmeer direct te kunnen laten beleven. Dus niet via een foto of een beeldscherm. En uh, ja, we hebben van alles geprobeerd. Duikexcursies, maar ja, daar moet je toch voor geoefend zijn. En je moet speciale spullen hebben. Snorkelen, nou dat valt ook niet mee. Het meer is ondiep, dus je moet een goede techniek hebben. Het uh, moet lekker weer zijn, niet iedereen heeft zo'n mooi pak... En uh, ja, dan wordt het toch logistiek allemaal moeilijk. Dus de hoop is nu op deze kano gevestigd. Uh, die komt helemaal van de andere kant van de wereld. Ja, want het de... is even een, een experiment <laughs> inderdaad. Of dit de manier is om de onderwaterwereld van het naar de meren te kunnen zien. Maar het gaat goed hè? Het gaat goed. En ik kan me zeker voorstellen uh, straks uh, in het heldere water bij het kolkje en de hoofdtocht. Als uh, het water daar ook wat helder is en de plantengroei komt op gang over een, over een maand. Dan, uh, ja, dan kijk je tot op de bodem. Ja. En uh, het is een hele rare beleving om die planten zo onder je door te zien schieten. Hè? Want als je naar beneden kijkt, dan kijk je door de rand van de kanaal en door de bodem. Ja, kijk je gewoon uh, in een aquarium. Je ziet al die stengels van de gele plompen naar onder gaan. Ja, vlak achter ons is een visdiefje ook aan het uh, uh, duiken. Dus ja, er zou hier ook vis moeten zitten. Zou je dat kunnen zien? Nou, ik denk zeker uh, als het zicht goed is en je blijft stil liggen, dan, uh, dan komen de vissen vanzelf voorbij. Ja, dus zoals wij hier in het riet liggen... moeten we inderdaad gewoon even een beetje rustig blijven oh, Er zitten. insecten daar ook aan de zijkant van de boot. Maar wat, wat voor vissen kan je hier tegenkomen? Uh, nou, we hebben hier uh, ja, allerlei soorten. De gewone voren natuurlijk, maar ook zaken als blij. Dat zal, uh, en snoek. Is, het is. Eigenlijk qua vis is dit een snoektype. Dat betekent, uh, omdat het zo'n helder water is... De snoek is een oogjager en die heeft dus helder water nodig. En uh, omdat er zoveel plantengroei is in het Naardenmeer, is het zo succesvol... dat we niet alleen maar snoek hebben. Want die snoek kan nu niet alle andere soorten vinden. Dus er zijn vooral veel soorten vis. Maar de massavis, uh, die is wat minder, omdat het schoon water is. Er zit weinig uh, uh, voedingsstoffen in. En daarom uh, heb je minder kilo's vis, maar meer soorten. Ja. Maar als dat zo'n goede oogjager is... dan heeft hij ons waarschijnlijk ook al lang door... Uh, voordat wij zijn aankomen peddelen. Dus uh, zou je die snoek ooit te zien kunnen krijgen? Ja, die snoeken die blijven staan, die rekenen eigenlijk op hun schutkleur. En uh, nou, de grootste snoeken die zitten op de kruispunten van die kanaaltjes. En daar zitten snoeken van wel anderhalve meter groot. Dat zijn de herenmeesters van het, uh, het Rijk hier beneden en die liggen dus op die kruispunten. Dus als we straks terug gaan, moeten we proberen daar niet om te slaan. Ja, dat moeten we sowieso proberen, want Martin, de technicus, heeft me bezworen dat hij me in elkaar slaat als ik de zender nat maak. Maar goed, die snoeken zou je dus inderdaad gewoon tegen kunnen komen. Die liggen echt op die kruispunten gewoon te wachten van het verkeer van alle kanten. Ja, en de kleinere snoeken liggen wat langs de kant, wat minder diep. Die kun je dus zien, die moeten goed naar speuren. Dat zou dus prima kunnen vanuit zo'n boot. Alleen, uh, ja, we zien nu wel dat het wel een beetje een mooi weeractiviteit wordt. Ja. Wij zitten er nu in onze zwembroek in. Ja, precies. Dat, niet voor niks. Het is inderdaad een, een beetje een instabiele bak. Dus in die, in die zin uh, is het experiment misschien uh, nou ja, nog niet helemaal uh, geslaagd. Het is het nog niet helemaal, maar uh, je ziet wel dat het effect uh, goed is. Ik heb mijn verrekijker voor de zekerheid bij Zanin op tafel laten staan. <laughs> goed, we peddelen heel voorzichtig terug. En dan uh, kijken we of we daar op het kruispunt uh, die snoek nog tegenkomen. Nou, het is prachtig, want hier op de Muggenbult uh, ja, al, een heleboel mensen bij elkaar. Uh, en die, en nou, iedereen zit met een verrekijker te kijken naar die twee hele grote kerels in die onzichtbare kano. En iedereen is aan het wachten van wanneer gaat die laatste twee centimeter nou onder water en wanneer verdwijnen die mannen. Maar, en het is natuurlijk ook bijzonder dat zij kijken naar de bodem en kijken door die kano heen. Maar alles wat daar zwemt kijkt ook recht omhoog in die twee mannen. Al die, die blote mannenbenen en alles wat erbij hoort. Onder andere, uh, Joris die zwemt daar nog ergens rond uh, onder water, toch Janine? Ja, we zijn hard op weg uh, richting Joris, maar we hadden een klein oponthoud. Uh, Louise, Vet en ik hebben net een kleine bijdrage geleverd aan de waterkwaliteit van aan de meer op ons geheel eigen wijze. We, we moesten even plassen, dus uh, de boot was even gestopt. En uh, nu zijn we weer aan het doorvaren, we zijn gekeerd en nu zijn we omweg naar Joris. Ik zie hem inderdaad in de verte zie ik hem uh, liggen snorkelen. Maar Detmer zit natuurlijk ook nog steeds naast mij hier. En die heeft die uh, waterdruppel... onder de microscoop uh, goed uh, bekeken. En wat jij net aan mij vertelde... is dat er in die waterdruppel... eigenlijk een soort enorme oorlog ook gaande is, hè? Ja, een enorme strijd tussen allemaal algensoorten. Wat ik net al zei... er zitten heel veel algensoorten in het water. Mm -hmm. uh, sieralg, hoor ik. Die kende ik nog niet. Ja, sieralg en uh, kiezelalgen. Kiezel dus die hebben ook een, die hebben een, een, een kiezel... Van silicium en celwand. En uh, je hebt ook blauwalgen, die heb ik hier mm -hmm. nog niet gezien. Maar uh, ze zitten hier ook al, maar niet in hoge concentraties. En ja, de blauwe algen is natuurlijk een hele bekende algen voor veel mensen die in ja. de zomer willen zwemmen. De boosdoener, daar hadden we het over. De boosdoener ook is het ook al ja, even genoemd. dat de hond dan niet mag zwemmen, et Ja, precies. Ja. En dat komt omdat uh, blauwalgen, dat, uh, ja, dat zijn cyanobacteriën. Dat zijn eigenlijk bacteriën. En die maken gifstoffen aan. En dat is op zich niet zo, dat is een heel gevaarlijk stofje, maar die concentraties zijn laag. Maar als die blauwe algen heel goed groeien, dan krijg je hele hoge concentraties blauwe algen en dus ook die gifstoffen. En daarbij gaan ze ook nog, kunnen ze drijven. En dan is die concentratie nog hoger. Ja, en dat is stevens hun, uh, ja, hun, hun, hun, daar hebben ze hun succes aan te danken. Omdat er, uh, nou wat we hier net eventjes zagen is dat het niet goed doorzicht is. Dat komt dan niet door de algen, maar door het uh, opwerpen van de bodem. Maar als je in de zomer in een meer heel veel voedingsstoffen hebt en algen gaan goed groeien, dan kunnen blauwe algen als er heel weinig licht is alsnog goed groeien omdat ze kunnen drijven. Ja, dat ja, ja. is gewoon een heel sterk... Uh... heel sterk mechanisme. Ja. Ze bestaan ook al heel lang. Het zijn echt uh, levende fossielen. Al 2,5 miljard jaar zijn ze al op aarde. Wow. Maar zo'n oorlog... Wow, daar gaat hier iemand bijna onderuit. Want de... De watercamera van Joris wordt aangepakt en er allemaal water op de boot en hij komt echt als een soort Neptunus. <lacht> nog net niet met vier in zijn haar hier boven, dru druipend en wel. Hallo. Hi. <lacht> heb je nu meer spannends gezien in dit stuk dan dat waar we net waren? Ja, het is hier adembenemend dus man. Ja. Ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Nog nooit zoiets gezien? Nee. Je bent toch al op veel plekken geweest? Ja, nou, ja, blijkbaar niet op de goede plekken in Zoetwater. Het is echt heel mooi, het is kraakhelder. En, uh, nou ja, je doet je hoofd onder water en je belandt in een andere wereld. Maar wat heb je zo al gezien? Um, nou, nou, om een beetje een beeld te schetsen, je, je, je begint een beetje in de, in de rand met het riet. En daar groeien allerlei mooie planten tussen, wateraardbei en andere dingen. En dan, uh, dan kom je langzaam een beetje tussen de waterlelies en de gele plomp. En er zijn er schooltjes baarzen en schooltjes jonge voortjes. En uh, er zitten mooie slakjes op. En uh, Uit de bodem komen de uh, krabbescheer Dat zijn hele mooie rozetvormige waterplanten. En die doe je langzaam naar het oppervlak toe. Um, wow, het is, het is echt een soort een Efteling onder water. Ja, het is een beetje een, een onderwater toverbos. Ja. Wauw, fantastisch. Louise, als jij dit zo hoort, krijg je dan ook niet weer de kriebels om je snorkeltje om te doen? <lacht> nou, ja, het is fantastisch. En, uh, ik, ik vind het uh, heel erg leuk om het ook te vergelijken met juist wat er allemaal boven uh, het water en in, op de grond uh, gebeurt. Je had het net over die oorlogsvoering bijvoorbeeld. Nou, waarschijnlijk heeft Joris dat niet zo zien gebeuren, maar er is natuurlijk wel altijd haat en uit en strijd onder water... Bijvoorbeeld tussen die algen en die watervlooien en die vissen... die elkaar ook onder naar het water leven staan. naar het leven staan. En, uh, en in de natuur is het natuurlijk uh, niet Verdedigen anders. en aanvallen, ja, dat kunnen ze. Die, weet je dat die watervlooien echt zo'n stekel op hun hoofd laten groeien... als ze de vissen ruiken? En dat de algen weer proberen in een groep te zijn... zodat ze te groot zijn... Uh, om door de watervlooien gepakt uh, en opgegeten te worden. En dat, dat gebeurt ook wow. allemaal daar onder water. En ook een heel leuk dat voorbeeld. Uh, ik zag net een plant en die heet uh, blaasjeskruid. Ja? En het is heel leuk om te zien, die heeft allemaal kleine blaasjes, zoals de naam al zegt. Ik er een deel op aankomen. Ja. Oh, we hebben het hier, want Bram had het ook al, uh, en, uh, Bram had het. We moeten zometeen gaan af. afronden, dus heel kort. Beetje, nou, die blaasjes, die kun, het is een vleesetende waterplant. En die uh, kan dus watervlooien vangen in die blaasjes. Nou, ik, ik, denk, ik weet niet of we binnenkort nog terugkomen met deze boot... want er gebeurt nu dus veel spannend en er is zoveel te zien. En, uh, Bram heeft dus die fantastische kreeft hier nog... en die maken ook altijd van die verdedigende bewegingen. Dat is ook echt fantastisch om te zien. Dus uh, wij, wij dobberen nog even rond hier, Meno. Oké, okay, en wij zijn hier op de Muggenbult. Wij gaan weer luisteren naar Florian Wolf... geholpen door weer een andere vroege vogelaar op de Green Machine. Uh, we luisteren naar Florian Wolf met uh, Stormy Weather of the Right Kind. By the edge of this bed I lay down my head And I wait for the night to take away the day and By the edge of this bed I weep And cry myself to sleep I never knew these depths could feel so deep No one ever comes out alive The stormy weather of the right kind All this life By the edge of this bed I wake As the sun kisses my face All of a sudden everything falls in place So by the edge of this bed I write A simple song to remind Myself that I should love this life No one ever comes out alive In stormy weather of the right kind Oh, this life keeping my spirit high Florian dankjewel. Wolf met zijn uh, assistent op de Green Machine. Florian, dankjewel. Uh, Natuurlijk wordt er nu bij het rietsnijden, bij het vissen en bij het maaien voor gezorgd dat er geen schade wordt toegebracht aan de vogels en aan den merkwaardige plantengroei. Het zou onzinnig zijn wanneer al die mooie planten en vogels tierden en geen mens ervan kon genieten. Ieder lid van de vereniging kan bij de voorzitter vergunning aanvragen om het meer te bezoeken. Die regelt het dan zo dat het niet al te druk wordt... en zendt dan voor een bepaalde datum de toegangskaart. Ja, u hoort weer uh, Jack P. Thijssen, Flip van Duin vandaag. Uh, een stuk uh, van zijn tekst over het, het Naardermeer. Uh, de plek aan de rand van het Naardermeer waar we deze ochtend zijn... Uh, met, met, met al deze mensen om ons heen, heet de Muggenbult... En Hoewel het vanmorgen wel meevalt, uh, is dat natuurlijk niet voor niets. Zo naar de meer met zo'n moerassen en trilveen... is het natuurlijk juist de favoriete biotoop van insecten. Joost, uh, jij bent op, ik hoor vreemde geluiden. Ben jou gestoken? Gelukkig niet. Want vanochtend, heel vroeg, toen we begonnen om vijf uur... toen uh, zaten er veel muggen en ik geloof ook nog knutten. Maar dat geluid wat je hoort, dat is rooie kleukers... die slaat met een soort net door de, door de grassen hier. Dat heet een sleepnet, maar dat is geen slepen. Nee, het is toch gewoon meer slaan eigenlijk. En in dat, ja het is een soort vlindernetje, daarin zou nu iets kunnen zitten. Laat zien, wat hebben we gevonden? Er zit zeker wat in. Kijk hier een prachtige plantengroei. En alle bijbehorende insecten. Daar kunnen we heel wat van zien hier denk ik. Ik zal het even in de bak gooien. Ik zie kleine friemeltjes. En terwijl jij dat gaat uitzoeken, wou ik van je weten... is er nou in een eeuw sinds Thijssen veel in de insectenwereld veranderd? Ja, echt heel veel. Heel veel. En in eerste instantie is er heel veel verdwenen, zeg maar. Omdat uh, met de intensivering van de landbouw. En de laatste jaren hebben we ook echt veel erbij gekregen. Ook weer met de opwarming van het klimaat. Ik, ik zie daar trouwens een, uh, tussen de groene stukjes. In ieder geval een heel klein. Wat is het, een libelletje? Uh, er zit een libel, een, uh, een lantarentje zit erbij. Die ken ik. En die heeft Thijs ook gezien. Zeker, ja. Maar wat zou die nu hier met grote ogen gaan bekijken? Ja, ik, ik zie niet direct een soort waarvan ik zeg, die zat er toen nog niet. Ik had een beetje gehoopt op de wespenspin. Dat is echt zo'n nieuwkomer, een mooie grote geel-zwarte spin... Die, die over het hele land landse dan hier ook zeker zou moeten kunnen zitten. gezien de vegetatie hier, maar die zit er hier niet bij, geloof ik. Maar uh, ja, er zijn heel wat grote insecten die Thijssen... die zou zijn ogen uit hebben gekeken, denk ik, als die nu ja. zou rondlopen. Leuk is dat dat er ja. ook wel eens wat vooruit gaat, hè? Ja, vind ja. ik wel. Ja, nee, dat, uh, dat en, zeker. Dan moet je kijken. Nou, we gaan eventjes friemelen. Tussen die dingen, dat is dat uh, lantaarntje. Ja. Die mag nu wel wegvliegen, want die hebben we gezien. Ja, die laten we even wegvliegen. Ja, daar gaat hij al. Ja, goed zo. Uh, hier zijn nog allerlei kevertjes. Hier is nog een, een soldaatje. Je pakt hem gewoon bij zijn uh, poten ja, vast. Ja, kan niet kan, tegen. Ja, dat kan niet wel tegen. En hier nog een cicade. Die zit hier ook heel veel in het natte gras. Daar houden ze erg van. Dat is niet iets wat alleen maar in, in Zuid-Frankrijk voorkomt. Nee, nee, zeker niet. Dat nee. kent, kent iedereen van de camping, hè? die geluiden nee. van die cicaden. Maar ja, deze kleine, de... kan die ook geluiden Nee, maken? die maken geen geluid. Die, die zijn, ah. In Zuid-Frankrijk heb je van die grote geluidmakende beesten. Maar dit is, die horen er wel bij, maar die maken zelf geen geluid. En die het zijn allemaal mieren. Snuit, hele kleine snuitkevertjes die zijn ook altijd heel grappig. En Volgens mij moeten we nog een keer met jou hier terugkomen. Want eh, Hoeveel insecten zouden hier zitten in het Nadermeer? Even gokken. Het zou mij niet verbazen als er uh, tussen de 1000 en 1500 soorten insecten zouden... Gaan we vanochtend mooi niet redden? Nee. Kom, wanneer kom je terug? Dat uh, is een mooie tijd? Nou, de zomer is altijd mooi. September of zo. Als in Nederland de zomer is begonnen, dan praten we verder met rooi Gleukers. Dank je wel. Ja, prima, dank je wel. Ja, en wij naderen het einde van de eerste 35 jaar van Vroege Vogels. Uh, onze varen gasten hier om ons heen, die gaan zo direct op, uh, op excursie. Uh, met dezelfde boot waarmee Janine nog steeds... Ja, we proberen nog contact te krijgen met Janine, want die is onderweg hier ja. weer naar de Muggenbult. Uh, Janine, uh, is je, ja. je, je zit er nog. Ik, uh, ik vaar nog steeds inderdaad hier op het Nadermeer. Je kunt geen afscheid nemen, hè? Met Detmer, Eloise en Bram en, met, uh, en Joris, uh, die helemaal druppend en wel hier op de rand van de boot zit. Ik heb uit Betrouwbare Bron genomen dat er ergens fles champagne in het Nadermeer verstopt zijn. Die gaan wij zoeken. Ja, dat wordt een <lacht> leuke speurtocht. En dan gaan ja. we ze zo ontkurken. Aan nou, nou uh, gaan wij hier ook afronden op de Muggenbul. Oh, kijk, hier is ook nog een... Uh, en er worden ook nog een paar flessen aangeleverd. Nou, die gaan we direct ook nog openen om nog eens even te drinken op uh, Vroege vogels en op het Nadermeer. Uh, uh, met onze... Ja, Ivo, jij zit nog even te bladeren in dat boek hè, van Jack P. Thijssen, 101 jaar oud, uh, nader meer. Ja, 101 genoeg jaar inspiratie, oud. En ja. en mijn vader had dit boek, dus ik heb er als kind ook al in gekeken. Dus het is een beetje sentimental journey, maar erg leuk, erg leuk. Ja. En ik ontdek weer dat het de roerdom ook wel het pictoortje werd genoemd. vraag me af of Nico daar ja, dat is. Uh, Nico, jij ook nog genoeg inspiratie opgenomen? Ja, zeker. Nou, met, met Jacques Péthijs doe je eigenlijk altijd wat inspiratie op. Ja. Het, het vogeljaar, daar ben ik groot mee geworden. En iedereen aanraden, mensen lezen het vogeljaar. Een eeuw geleden. Lees het, het vogeljaar. Lezen. Het en kom naar de het de ja. ja. En Je kunt nog genoeg mensen ontvangen, hè, Grades. Ja, daar hebben we het gebied nu echt helemaal op ingericht. Ja. En mensen zijn hier echt welkom. En, en, en dat en, blijft en, nog honderd jaar. En de Kano is gedoopt. De Kano is ja. gedoopt. En wie nou, weet. bedankt voor jullie komst allemaal naar, het, naar de weer. En, en jullie alle geluk gewenst. Dank je wel. En tot ziens.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 Kom nu schapruimen bij Macro. Persel, Bubbles, Color of Power Gel, 2 plus 3 gratis. Dit is Radio 1.